De geitenhoeder en de prinses. Koning Pompone II van Sardonië was een goede koning voor zijn land. Hij woonde gelukkig en tevreden in zijn kasteel. Daarbij kwam nog dat zijn dochter de mooiste prinses van de hele wereld was. En de prinses was niet alleen mooi, maar ze was ook heel verstandig. Daarom voelde ze er niets voor om weg te gaan uit het kasteel... en te trouwen met een van de domme, aanstellerige, jonge ridders... die steeds om haar hand kwamen vragen. Samen met haar vader deed ze alle moeite... om die ridders op een behoorlijke manier weg te sturen. En dat was altijd vrij aardig gelukt... Maar de laatste tijd waren die huwelijksaanzoeken zo talrijk geworden... dat de koning en de prinses de hele dag bijna niets anders deden... dan jonge mannen vriendelijk te ontvangen en ze even vriendelijk weer naar huis te sturen. Daarom besloten de koning en de prinses er iets op te verzinnen. Ik heb een idee zei de koning tegen de prinses... toen ze op een avond in de tuin van het kasteel wandelde. Wat zou je ervan vinden als we de jonge mannen die hierheen komen... omdat ze met je willen trouwen... eerst een paar opdrachten geven voordat we hen op het kasteel toelaten? Maar dat moeten dan wel zulke moeilijke opdrachten zijn... dat zo mogelijk uit te voeren zijn. Ja, vadertje lief, dat is een uitstekend idee, zei de prinses. U bent werkelijk fantastisch, u weet overal raad op. Laten we iets heel, heel moeilijks bedenken. Aan het einde van de avond hadden ze zoveel gekke en onmogelijke dingen bedacht... dat de prinses het uitschaterde van pret. Ook de koning lachte zo hartelijk... dat hij zijn kroon moest vasthouden omdat die anders van zijn hoofd zou rollen. Euh, dochter... Zei hij eindelijk Het is de hoogste tijd om te gaan slapen Morgen zal ik in het hele land bekend laten maken Aan welke voorwaarden de jonge ridders moeten voldoen Om je ten huwelijk te mogen vragen Maar ik geloof dat degene die erin slaagt De opdracht tot een goed einde te brengen Nog geboren moet worden En toen schaterde hij het weer uit de koning liet inderdaad geen gras groeien over zijn besluit. Al de volgende morgen verliet de heer Oute te paard het kasteel... om de bevolking op de hoogte te brengen van het besluit van de koning. Luid riepen ze rond... Koning Pompone II, bij de gratie gods, vorst van Sardonië, markies van Umbrië, hertog van Lambadië, graaf van Belmondo, verklaart dat elke jonge man die de prinses ten huwelijk wil vragen, eerst enkele opdrachten zal moeten uitvoeren. Enkele jonge ridders besloten hun geluk te gaan beproeven. Ze trokken hun wapenrustingen aan en tuigden hun paarden prachtig op. Ze vergaten ook niet een schildknaap en hun vaandels mee te nemen, want ze wilden een goede indruk maken op de koning en de prinses. Nu had ook Aurelio een jonge geitenhoeder de herauten het nieuws horen rondroepen. Hij zei tegen zijn vrienden dat hij ook best een kansje wilde wagen. Haha, <laughs> lachten zijn vrienden. Een geitenhoeder die met een prinses wil trouwen. Je wordt niet eens binnengelaten. Pas maar op dat ze je niet in de gevangenis gooien. Maar Aurelio trok zich niets aan van het geplaag van zijn vrienden. Hij ging naar huis, deed wat eten in een grote blauwe zakdoek... en knoopte die vast aan een stok. Daarna nam hij afscheid van zijn vader en moeder... Toen hij de deur achter zich had dichtgetrokken, bleef hij even staan. Hij zuchtte diep en begon te lopen. Nog één keer keek hij achterom naar het smalle, bochtige straatje waar hij woonde. Toen liep hij het dorp uit. De geitenhoeder liep en liep tot hij eindelijk bij het kasteel aankwam. Daar werd hij tegengehouden door twee poortwachters. Ze versperden hem de doorgang met twee lange lansen. Maar Aurelio liet zich niet zo gauw wegsturen en na veel heen en weer gepraat mocht hij er toch door. Een lakij bracht hem naar een grote zaal. Daar stonden wel twintig jonge ridders elkaar zenuwachtig aan te kijken. Midden in de zaal zat de koning op zijn troon. Zijn dochter, de prinses, stond naast hem. Wat zou die armoedzaaier in hemelsnaam hier komen doen zei de prinses tegen de koning. Zou hij soms denken dat ik van plan ben... om met een boerenpummel te trouwen? Wind je toch niet zo op, zuste de koning. En toen zei hij tegen de jonge mannen... de prinses en ik stellen iets heel bijzonders voor. Luister dus goed. Hier bij de eerste proef, mijn heren, laat iedereen zich maar dapper weren. Nu eens geen toernooien te paard of een duel met de degen of het zwaard. Ik wens een proef van behendigheid. Bent u, heren, daartoe bereid? Oh ja, we zijn bereid, riepen de jonge ridders in koor. Het gezelschap begaf zich toen naar buiten. De koning liep voorop. Zodra ze op een kleine weide stonden, riep de koning luid, de proefronde. Mijn dochter, de prinses, zal een appel in de lucht gooien. Die moet u proberen op te vangen. Degene die de appel meer dan tien keer opvangen, mogen meedoen aan de opdrachten. De koning gaf een teken en toen gooide de prinses een appel in de lucht. Maar ze gooide hem zo, dat niemand hem kon opvangen. Niemand? Behalve Aurelio, want die kon hollen als de beste. Bovendien werd hij niet gehinderd door een wapenrusting en zware laarzen. Iedere keer wanneer de prinses de appel opgooide, ving hij die zo handig op dat het wel leek alsof hij nooit iets anders deed dan appels opvangen. De ridders raakten hoe langer hoe vermoeider. Uiteindelijk bleven ze allemaal versuft in het gras liggen. Toen Aurelio de appel voor de elfde keer had opgevangen... verklaarde koning Pompone plechtig dat de jonge man die Aurelio heette... de enige was die de proefronde tot een goed einde had gebracht. Toen de jonge ridders beschaamd waren vertrokken... zei de koning tegen Aurelio... Ik zal je zeggen wat je opdracht is. Morgenochtend breng je mijn honderd hazen naar de weide. Je moet ze de hele dag bewaken en ze s'avonds weer terugbrengen. Maar s'avonds mag er niet één van de honderd ontbreken. Geschrokken keek Aurelio de koning aan. Dat zou hem immers nooit lukken. Somber gestemd liep hij het kasteel uit de heuvels in. Toen hij honger kreeg ging hij zitten en at een stukje van zijn brood. Peinzend staarde hij voor zich uit. Daarom merkte hij niet dat er een oud vrouwtje naast hem was komen zitten. Heb medelijden met een arme oude vrouw, zei ze... en geef me ook een stukje brood. Beste vrouw, antwoordde Aurelio... ik ben misschien nog armer dan jij... maar een stukje brood kan ik altijd wel missen. Dank je hartelijk, je bent een goede jongen maar waarom kijk je zo verdrietig? Ach, zei Aurelio, niemand kan mij helpen. Zeg dat niet te gauw, zei het vrouwtje. Vertel me eerst maar eens wat je moeilijkheden zijn. Toen vertelde Aurelio welke moeilijke opdracht de koning hem had gegeven. Het vrouwtje luisterde aandachtig. Daarna haalde ze een fluitje tevoorschijn. Wees er zuinig op, zei ze... terwijl ze het fluitje in de hand van Aurelio stopte. Het zal je van pas komen... En voordat Aurelio het goed en wel besefte, was het vrouwtje verdwenen. Aurelio ging onder een grote boom in het mos liggen. Weldra was hij diep in slaap. Pas de volgende dag werd hij wakker toen de eerste zonnestralen in zijn gezicht kriebelden. Hij waste zich in een heldere beek en haaste zich naar het paleis. Koning, waar zijn de hazen? vroeg Aurelio toen hij voor de koning stond. Ik zal ze naar de wijk brengen. Ga je gang, zei de koning... maar denk erom dat je ze allemaal weer terugbrengt. Mis je er één, dan heb je verloren. De koning gaf de opdracht om de deuren van de stal open te doen. In een ogenblik waren alle hazen naar buiten gerend. Ze renden door elkaar heen in alle richtingen. Zuchtend liep Aurelio naar de kleine wei die achter het kasteel lag. Er was geen haas meer te zien... Plotseling dacht hij aan het fluitje dat hij van het oude vrouwtje had gekregen. Hij haalde het tevoorschijn en begon erop te blazen. En ineens kwamen alle hazen naar hem toe rennen. Om hem heen begonnen ze van het gras te eten. Wat was Aurelio verbaasd. Een raadsheer die toevallig voorbij kwam, meldde onmiddellijk aan de koning dat alle hazen er nog steeds waren. En de koning vertelde het weer aan de prinses. Die schrok verschrikkelijk. Samen met haar vader bedacht ze een plan. Ze verkleedde zich als een boerenmeisje en liep naar de wei. Kijk eens aan, een hazenhoeder, zei de prinses toen ze Aurelio zag zitten. Kijk eens aan, een leuk boerinnetje, zei Aurelio. Hij had de prinses al lang herkend... maar hij deed net alsof hij niets in de gaten had. Kan ik een haasje van je kopen vroeg de prinses nee dat kan niet zei Aurelio maar je kunt er wel een verdienen hoe dan? oh heel eenvoudig door mij een zoen te geven hoe durf je? zei de prinses verontwaardigd en ze liep door maar even later was ze weer terug want ze wilde niet dat de geitenhoeder zijn opdracht zou uitvoeren ze gaf Aurelio een zoen en hij gaf haar een haas de prinses had het diertje maar nauwelijks in haar mandje gestopt of Aurelio begon op zijn fluit te spelen. Meteen sprong de haas uit het mandje en holde terug naar de andere hazen. Boos liep de prinses naar het kasteel terug. Toen ze aan haar vader vertelde dat het haar niet gelukt was om de opdracht te laten mislukken, zei de koning, euh, dan zullen we het nu beter doen. En toen verkleedde de koning zich als boer. Hij ging op een ezel zitten en reed naar de wei. Wie hebben we daar, een hazenhoeder? Goedemiddag, begroette hij Aurelio uitbundig. Wie hebben we hier, een boer die niet eens goed op een ezel kan zitten? Spotte Aurelio, die meteen had gezien dat het koning Pompone was. De koning was intussen van de ezel gestapt en vroeg aan Aurelio... Ik zou best een haas van je willen kopen. Deze hazen zijn niet te koop, maar u kunt ze wel verdienen... En hoe dan wel, vroeg de koning, door de snuit van uw ezel te zoenen. De, de snuit van mijn ezel zoenen? Je bent niet wijs. De koning probeerde Aurelio toen over te halen om hem voor veel geld een haas te verkopen. Maar Aurelio ging er niet op in. Met tegenzin boog de koning zich toen voorover en zoende de harige neus van de ezel. Brrr. Hij griezelde er gewoon van. Maar het was de moeite waard geweest, want de geitenhoeder pakte een haas op en stopte die in de handen van de koning. De koning klom op de ezel. De haas hield hij stevig in zijn handen geklemd. Maar op een ezel rijden zonder zijn handen te gebruiken was moeilijker dan de koning had gedacht. De koning zat nog maar net op de ezel of Aurelio pakte zijn fluit en begon te blazen. De haas was toen niet meer te houden. Het diertje worstelde uit alle macht om los te komen. De koning wiebelde op zijn ezel en dreigde eraf te vallen. Met één sprong zat de haas toen op de kop van de ezel. Daar schrok de ezel zo van dat hij een plotselinge beweging maakte. De koning verloor zijn evenwicht en kwam met een plof op de grond terecht. Lieve hemel, dacht hij, zoiets is me nog nooit overkomen... Verbaasd krabbelde hij overeind. Hij wreef over zijn pijnlijke plekken en besloot om verder te gaan lopen. Toen de koning weer in het kasteel terug was... en zijn boerenkleren had uitgetrokken, zei hij tegen de prinses... Dat is nog eens een slimme jongeman. Het is zelfs mij niet gelukt de opdracht te laten mislukken. Maar hij vertelde niet aan de prinses dat hij van de ezel was gevallen. Tegen de avond blies Aurelio nog eens op zijn fluit... De hazen gingen allemaal om hem heen zitten. En toen Aurelio naar de stal begon te lopen... kwamen alle hazen achter hem aan. Even later deed Aurelio de deur van de stal dicht. Niet één haas ontbrak. De eerste opdracht heb je goed uitgevoerd, Geethoeder zei de koning. De tweede opdracht zal je echter meer moeite kosten. In mijn graanschuur heb ik honderd zakken linsen... en honderd zakken erten op één grote hoop laten gooien. Als het je lukt om in het donker van de erten en de linzen aparte hopen te maken... dan kun je rustig zeggen dat je de tweede opdracht... met succes hebt uitgevoerd. Ik neem de opdracht aan, zei Aurelio... op een toon alsof het een alledaags werkje betrof. Toen het donker werd, brachten twee schildwachten hem naar de graanschuur. De deur werd vergrendeld. Toen het donker was geworden, nam Aurelio zijn fluit en begon erop te spelen. Uit alle hoeken en gaten kwamen duizenden mieren aankruipen. Ze kropen naar de grote hoop en begonnen er alle erten uit te halen. Daar maakten ze een aparte hoop van. De mieren werkten de hele nacht door... En toen de zon opkwam, zag Aurelio dat er twee even grote hopen lagen. Eén met erten en één met linzen. De schildwachten die kwamen kijken, konden hun ogen niet geloven. Ze renden naar de koning en riepen, koning, koning Pompone, het is hem gelukt. Niet mogelijk, zei de koning, dat moet ik eerst zelf zien. En hij haaste zich naar de graanschuur. Wat schrok de koning toen hij daar die twee hopen zag? Hoe heb je dat klaargespeeld? vroeg hij aan Aurelio. Sire, dat is mijn geheim, gaf die als antwoord. Al goed, zei de koning. Dan gaan we nu over tot de volgende opdracht, als je er tenminste geen bezwaar tegen hebt. Helemaal niet, sire. Ik verheug me er zelfs op. Luister dan goed: ik laat vanavond een grote kamer vol stoppen met brood. We hebben hier aan het hof een prima bakker. Over de kwaliteit zul je dus niet hoeven te klagen. Morgenochtend kom ik kijken. Er mag dan geen kruimeltje brood meer liggen. Alles moet op zijn. Begrepen? Hoe je het het speelt is jouw zaak. Ik waarschuw je er alleen voor dat de deur op slot gaat... en dat de schildwachten niet tegen grapjes kunnen. Als je erin slaagt om deze opdracht uit te voeren... mag je met mijn dochter trouwen. En als het niet lukt, ja, dan blijft er niets anders voor je over dan weer geiten te gaan hoeden. Die dag werd Aurelio door de bediende met bijzondere zorg omringd. Wat wenst meneer voor het middageten? Kwam de chef hem persoonlijk vragen. Ach, zei Aurelio, maakt u maar wat lekkers voor me klaar. Het middageten was werkelijk voortreffelijk. Aurelio voelde zich alsof hij de koning zelf was. Hij kreeg eerst soep, toen vis en daarna vlees met de fijnste groenten. Als nagerecht was er pudding en taart, kaas en fruit. Aurelio had van zijn leven nog niet zo lekker gegeten. Na het middageten, waar Aurelio zeker drie uur over had gedaan... voelde hij zich slaperig worden. Wenst meneer een middagdutje te doen vroeg een lakei aan hem en toen Aurelio knikte werd hij naar een prachtige gastenkamer gebracht daar liet hij zich op het zachte bed vallen en weldra lag hij heerlijk te slapen hij droomde dat hij de laatste opdracht had uitgevoerd en dat hij met de prinses trouwde de koning hield zo'n ontroerende toespraak dat de gasten ervan moesten huilen er werd een groot feest gegeven alle ridders die met de voorproef hadden meegedaan, waren aanwezig. Ze behandelden hem met grote eerbied. En iedere keer wanneer ze een slok uit hun glas namen, riepen ze als uit één mond. Lang leven Aurelio en zijn mooie bruid. Toen Aurelio wakker werd, drong het heel langzaam tot hem door. Dat alles alleen maar een mooie droom was geweest. Aurelio stond op en keek uit het raam. Hij zag bedienden af en aanlopen met manden vol brood. Nog nooit had hij zoveel brood bij elkaar gezien. Tegen de avond werd Aurelio naar een kamer gebracht... waar zoveel brood lag dat hij er zelf nauwelijks nog bij kon. Hij kreeg het er gewoon benauwd van. En toen hij hoorde dat de deur met zware grendels werd afgesloten... voelde hij zich toch niet zo plezierig. Het werd doodstil om hem heen. Af en toe hoorde hij de zware stappen van de schildwachten weer klinken. Aurelio ging op een stapel stokbroden zitten, haalde zijn fluit tevoorschijn en begon te spelen. Plotseling hoorde hij geritsel. Hij keek in de richting waar het geluid vandaan kwam. Piep, piep, hoorde hij toen. Daar zat een muisje, een heel klein muisje. Piep, piep, piep hoorde hij weer. Er kwam nog een muisje aantrippelen... en toen nog een en nog een. Even later zaten er wel duizend muizen... aan de stapels broden te knagen. En tegen de morgen was al het brood op. Aurelio bonste op de deur en riep... Schildwachten, breng me wat eten. Ik rammel van de honger. De schildwachten deden de deur open. Ze wisten niet wat ze zagen. Er was geen kruimeltje brood over... Van schrik lieten ze hun lansen uit hun hand vallen. Zo snel als ze konden renden ze naar de koning. Koning, we moeten u laten weten dat al het brood is opgegeten. Het lijkt maar al te waar, die jongen is een tovenaar. Het is niet te geloven heus, hij heeft de honger als een reus. Zo net bestelde hij zijn ontbijt of zijn wij ons verstand soms kwijt. Toen koning Pompone zich ervan had overtuigd dat al het brood echt op was, bedacht hij een plannetje. Hij riep Aurelio bij zich en zei, elke kunstenaar is bereid om een toegeef te geven. Van jou verwacht ik dat ook. Dus, wanneer je deze zak met leugens kunt vullen, dan zal niets je huwelijk met de prinses meer in de weg staan. Aurelio vertelde de ene leugen na de andere... en stopte ze allemaal in de zak. Maar toen hij naar de zak keek... zag hij dat hij nog niet helemaal vol was. En toen zei Aurelio... Er was eens een prinses die een herdersjongen... alleen maar een zoen gaf om hem een haasje afhandig te maken. Toen ze... De ministers en de hofdames moesten zo hard lachen... dat Aurelio niet verder kon gaan... De prinses kreeg een kleur en liep boos weg De koning schrok wel, maar hij liet niets merken en zei uh, Ga maar verder, zei hij uh, Je ziet het, de zak is nog steeds niet vol En Aurelio ging verder Er was ook eens een koning die zo dom was om van een ezel te... Stop, stop, riep de koning verschrikt De zak is nu wel vol genoeg wilde niet dat iemand te weten zou komen dat hij zo dom was geweest om van een ezel te vallen. De prinses en Aurelio trouwden. En wanneer men aan de koning vroeg waarom hij zijn dochter toch had laten trouwen met een doodgewone geitenhoeder... dan zei hij altijd... Wie als geitenhoeder zoveel kon doen als hij, zal als koning later nog veel meer kunnen...